Zal staan dit dan ter geruststelling? Minister, het Friethofplein als bebouwing. Bent u van plan een abonnement in te dienen? Want u weet dat het nu ter besluitvorming voor ligt. En vanuit het college heb ik geen signalen gekregen. Nog een conceptvoorstel tot wijziging. Want het is eigenlijk geen vragenuurtje aan het college. Voorzitter, eh, tijdens de commissievergadering, maar ook eerder, heeft mijn fractie aangedrongen op bebouwing van het Friethofplein. Tijdens de commissievergadering heeft de portefeuillehouder aangegeven dat dat zeer wel mogelijk was binnen wat ik heb begrepen binnen dit bestemmingsplan. Alleen ik heb vanmorgen dat even bekeken en geconstateerd dat dat, op, ja, dat, dat gewoon niet kan. Althans. Dat blijkt gewoon uit, uit de, de, de, de, bijvoorbeeld de kaarten die u heeft uh, meegeleverd, et maar ik, ik, ik wil nu geen debat tussen u en mij. Ik nee. wil antwoord op mijn vraag. Ja. Wilt u, nou ja, ik... Gaat u een amendement indienen? Want dan bied ik namelijk de gelegenheid daarvoor. U wilt nog nadenken over het antwoord? Nou, ik, wil, ik wil in ieder geval in, in eerste instantie het antwoord hebben van uh, de, de wethouder. Graag. Oké. Okay. Goed. Ik poog slechts de discussie in wat goede banen te leiden. Meneer Mettes. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Ik wil de wethouder nog bedanken voor uh, zijn mededeling, waarin hij ingaat op uh, die geringe wijziging en dat het geen juridische consequenties heeft. Dus bedankt voor die mededeling. CDA kan zich vinden in dit uh, bestemmingsplan. Het heeft een goede procedure doorlopen. Dank u wel. Goed, Dank u wel. Meneer Kramer. Ja, voorzitter, uh, dank u wel. Um, sinds uh, enige tijd uh, heeft deze raad een uh, eigen adviescommissie voor de bestemmingsplannen. En, uh, er zijn een aantal zienswijzen op dit uh, bestemmingsplan uh, ingediend. Onder andere door de Gasunie, maar ook door de provincie Noord-Holland. En die eerste die heeft een zienswijs ingediend op een wijzigingsbevoegdheid van het voormalige Tolweg daar. Ik denk eerlijk gezegd uh, dat we op het randje uh, zitten. Uh, de wethouder heeft wel duidelijk aangegeven dat ja, het is een, een conserverend bestemmingsplan is. Uh, maar toch zijn er daar wijzigingen opgenomen waarin mensen wellicht eventueel hè, uh, kunnen afleiden... Van dat, er, dat er minder mogelijk is volgens het bestemmingsplan rond de watertoren. Want daar is een heel stuk uh, wijzigingsbevoegdheid uh, geschrapt. Um, nou, ik wil u nogmaals uh, meegeven dat, dat we zorgvuldiger moeten omgaan met het uh, uh, laten uh, maken van deze bestemmingsplannen. Hè. Dat, we doen dat niet meer in eigen huis, we controleren het alleen. En ik merk te vaak dat bij bestemmingsplannen er te veel fouten en kleine ambtshalve wijzigingen nodig zijn om het plan uh, erdoor te krijgen. Dus ik wil de wethouder... Nogmaals verzoeken dat ook de volgende keer minder fouten in het bestemmingsplan komen. En ik wacht nog eventjes op het antwoord over de wijzigingsbevoegdheid. Dank u wel meneer Kramer. Ik kijk nog even rond. Iemand in eerste termijn nog een laatste termijn. Meneer Beelen, u zat aan uw hoofd en niet als een teken om u het woord te geven, denk ik. Hè? Nee, de timing was zo. Oké, okay. uh, dan ga ik schorsen, want de wethouder heeft mij net gevraagd... Om een korte schorsing, nee, nee. een minuut of zes, zeven. Ja. Ik schors de vergadering. en jullie bent nog steeds afgestemd op ZFM Zandvoort raadsvergaderingen. 18 april 2017. 10 over 9. GFM Raadvergaderingen, hier op ZFM Zandvoort. Dames en heren, ik heropen de geschorste vergadering en geef de portefeuillehouder, wethouder Demmers het woord. Meneer Demmers, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ja, bedankt voor de bijdrage van de uh, diverse raadsleden. Uh, laat ik beginnen met meneer Kramer. Uh, ja, die wijzigingsbevoegdheid. Uh, het is natuurlijk al jaren in het hoofd van een aantal bestuursleden en gemeenteraadsleden... dat. Uh, dat dus uh, de tolweglocatie een uh, woningbouwlocatie zou kunnen zijn. Waren het niet dat er uh, maatschappelijke culturele instellingen zijn. En uh, dat het niet zo'n makkelijk traject is. Uh, mochten we op uh, creatieve ideeën en out of the box denken komen. dat woningbouw, vereen, uh, woningbouw toch mogelijk is. En dat uh, de cultureel-maatschappelijke instelling tegen uh, lage kosten zich uh, ergens. We kunnen herhuisvesten binnen niet al te lange afstand van het centrum. Dan is het natuurlijk handig als er een wijzigingsbevoegdheid is. Exclusief dan de 15 meter rondom de gasregelinstallatie. Uh, wat een veiligheidsaspect heeft. Dan vroegen we over de financiële haalbaarheid. Economische uitvoerbaarheid. Uh, daar is het volgende uh, over gezegd. Uh, als het gaat over het bestemmingsplan. Zuid. In het bestemmingsplan worden geen grootzalige ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Van kostenverhaal is geen sprake. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in een actualisatie van bestaand beleid, toelichting en regels. Het plan is economisch uitvoerbaar. Ik denk dat dat een antwoord was op uw vraag. Dan hebben we nog het Friethofplein. Ja, daar heb ik ooit in een vroegere... Bestuurlijke functie, dezelfde als waar ik nu in zit, uh, was dat ook al in beeld als een uh, woningbouwlocatie of een te ontwikkelen locatie. Maar door verplachting van de grond en later door die gebruikneming door aannemers ter uh, opslag van materialen voor herstructurering van de buurt, is het er allemaal niet van gekomen. Um, verder is er nog uh, achter het BP-station wat daar gelegen is aan het Friedhofplein, plus het brede gedeelte van het... Uh, uh, ...parkeerterrein Zuid, dat is ook binnen de rode contouren getrokken, ooit. En uh, niet dat de rode contouren nu zo hard zijn als vroeger, maar dat geeft wel aan dat bebouwing mogelijk moet kunnen zijn, ooit. Um, een oplossing hiervoor, uh, om te zeggen dat dat nu binnen twee weken er, uh, gelijk in het bestemmingsplan is... Uh, ...gezet moet worden, zoals u dat twee weken geleden... ...ja, dat is natuurlijk niet mogelijk. Maar het is aan alle tijden wel mogelijk... ...om gewoon een uh, bestemmingsplan te maken... ...wat voldoet uh, aan de wensen... ...en waarbij we de procedure doorlopen... ...door dat wel mogelijk te maken. Dus in deze uh, ziet u dat uh, uw wens... ...en misschien ook van andere mensen... ...dat uh, wijzigingen in bestemmingsplannen mogelijk moeten kunnen zijn. Dank u wel. Dan hebben we nog het onderwerp de boswachterswoning. Ik heb daar gepraat met de directeur van de Waternet. En eigenlijk was het een hernieuwd kennismakingsgesprek waarbij wij ideeën hebben uitgewisseld. Daar heb ik niet alleen het aanzien en het behoud van de boswachterswoning aan de orde gesteld, maar ook de daar aanwezige vleermuizen. En eigenlijk uh, zijn wij als uh, vrienden uit elkaar gegaan, maar concrete afspraken heb ik niet kunnen maken. Dank u wel. Dank u wel, meneer Demmers. In tweede termijn, iemand het woord. Meneer Sandbergen, gaat u gaan. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ik, kom, uh, ik zal niet uh, terugkomen op de vleermuizen. Dank. Maar ik wil wel even terugkomen op het Friedhofplein, Want ik, eh, ik breng even de motie D eh, in herinnering die is aangenomen door deze raad in november 2014. Waarin onder andere eh, is aangegeven, of in ieder geval het onderwerp eh, was onder andere de, vast, de, de verkoop van het vastgoed van Zandvoort ten einde financiële middelen te genereren. Daar is een aantal uh, voorbeelden genoemd, uh, zoals bijvoorbeeld de verkoop van de Marierschool, uh, om die te, te, te om te vormen in appartementen. En, uh, uh, en inderdaad, uh, het Friedhofplein is door onze fractie specifiek genoemd. En er is een beloofd, beloofd, door het college. ...dat daar zeker naar gekeken zou worden. Nu is er een bestemmingsplan Zuid. En uh, nu gingen we er eigenlijk vanuit dat dat de tijd was om uh, die toezegging... Uh, ...om eens te bekijken of daar een mogelijk uh, een luxe bungalowpark zou kunnen komen... Uh... Oh. Silly Als een hond heb ik staan janken, naar de sikkel van de maan. Om de hemel te bedanken, dat je mij hebt weggedaan. Nee, ik bleef niet voor jou doorstand. deze stad is groot genoeg. Bij een hond komt het op de geur aan. En het ruikt lekker in de kroeg. Nee, ik vroet niet in de aarde. Ik ga niet tot op het bot. Nu ben jij de doodverklaarde. Ja, goedenavond namens en heren. We hebben een kleine storing... Uh, in de raadsvergadering. We zijn het aan het uh, nachecken waarom, uh, waarom het niet helemaal lekker doet. We proberen dit uh, zo snel mogelijk uh, op te lossen. Zodat kunt genieten van de raadsvergaderingen hier op CFM Zandvoort. Zoals jij mij naar mijn hok zond. Zoals jij keer komt aan.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 I'm Slaap onder Jij bent het een volmaakt Dames en heren, ik heropende geschreven. Dat is mijn antwoord. Dank u wel, meneer Demmers. Uh, dat is daarmee ook helder. Uh, volgens mij is het datgene gezegd wat gezegd moet worden. Dan gaan we nu tot stemming over. Ja? Wij hand opsteken graag. Vaststelling bestemmingsplan Zandvoort-Zuid. Wie is voor dit bestemmingsplan? Bij hand opsteken. Voor zijn de fracties van... Oudere partij Zandvoort voor zover aanwezig... GBZ voor zover aanwezig... het CDA, partij Veldwieds... Partij van de Arbeid Sociaal Zandvoort en D66. Wie is tegen? Tegen is de fractie van de VVD. Meneer Kramer. Ja, voorzitter. Uh, wij volgen het advies uh, van onze adviescommissie. Um, er worden op meer punten wordt, uh, de wijzigingsbevoegdheid uh, voorgesteld te schrappen. Onder ook omdat er geen akoestisch rapport is. Dat zijn echt harde eisen die uh, staan in de ordening. Um, ja, ik hoop dat uh, dit uh, op dit plan geen... Uh, uh, yeah, Verzoeken bij de Raad van State te komen, maar ik denk anders dat het plan finaal de prullenbak in kan. Dank u wel, meneer Klamer, voor deze stemverklaring. De, het voorstel is aangenomen met 13 stemmen voor en 3 tegen. Wij gaan door met de agenda en dat is het onderwerp regionale bereikbaarheid Zuid Kernmeland. Uh, dat gaat om een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeente in Zuid-Kennemerland. En die heeft betrekking op het uh, aspect van vervoersbewegingen... ...de leefbaarheid en dergelijke waarbij een fonds in het leven is geroepen. In de commissie is daar al over gesproken. De essentie is dat u nu uw zienswijze kunt geven over het jaarverslag... ...en het jaarplan 2018, jaarverslag 2016. Ik heb begrepen dat met name VVD en Sociaal Zandvoort... Uh, ...hier het debat over willen. Dus ik geef aan hen als eerste het woord. Wie van deze twee fracties... ...meneer Paap, mag u beginnen? Ja, dank u, voorzitter. Regionale, regionale bereikbaarheid Zuid-Kennemeland... ...ontwerpjaarverslag 2016... Uh, ...ja, daar kun je wel van vinden. <coughs> maar het ontwerpjaarplan ontwerp 2018... ...is een vata Morgana-verschijnsel... Voorzitter, ik heb uh, uh, bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu heb ik, uh, lopen zoeken of een meer te onderzoeken al zijn geweest. Nou, of ik moet eroverheen gelezen hebben, maar tot nu toe uh, komen wij uh, als Zuid-Kennemerland, als als de bereikbaarheid dan, zie je nergens wat voor terug. Voorzitter, sociaal zonder is de enige partij of vanaf het begin uh, tegen dit ons niet haalbaar onzinnig plan. Gelukkig hoor je steeds meer partijen die er wat van vinden. Wij denken dat de komende jaren meer partijen gaan inzien... dat de regionale bereikbaarheid van het Kennemerland een onhaalbaar plan is. Aansluiten Randweer Zeeweg, het is onmogelijk zonder sloop. Maar buiten sloop, we zitten sprake van... nou, droom verder, in onze ogen, niet haalbaar. Laten we het maar niet hebben over de uh, Maria-tunnel... nu omgedoopt uh, uh, tot de Kennemeland... want daar ga je het al even, ze gaan al alweer namen veranderen. Dan spreek je al snel over 400 tot 900 miljoen euro... Ligt aan de lengte van de tunnel. En dan nog de nodige miljoenen voor onderhoud van zo'n tunnel. Die vergeten we maar even. Hoog openbaar vervoer. Van en naar Zoonvoort. Vergeet het maar. Eerste instantie. Jaren geleden stond het er nog in. Nu lees je er weer niks meer over. Dus dat is ook van de baan. Deze wil men nu naar een laten rijden. Voorzitter, En dan zwijgen we maar verder over de Duinpolderweg. Voorzitter, over Zandvoort valt weinig te lezen op een fietspadje na. Ik begrijp niet dat uh, u als college, de uh, maar ook de regio-gemeentes... Uh, niet gewoon naar de provincie stapt om te zeggen... provincie, ga lekker naar het Rijk om daar te lobbyen... als de bereikbaarheid van zuid kennemerland beter moet. Waar we het nu alleen maar over hebben is Amsterdam, Haalem, Amuiden, ik noem er maar een paar gemeentes op. Die moeten beter bereikbaar worden en dat moet allemaal maar beter doorstromen. Voorzitter, nou hoeven wij niet financieel voor te bloeden. De 150.000 per jaar, wat Zomvoortse belastingcentjes zijn... kunnen we beter besteden aan al die mensen die thuishulp en of thuisverpleging moeten hebben. Deze mensen kunnen tenminste één uur extra hulp krijgen in plaats van minder... Voorzitter, u begrijpt, sociaal Zandvoort is tegen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paap. Voordat ik de fractie van de VVD het woord geef, kom ik even terug op mijn weergave van de stemuitslag van het vorige onderdeel en terwijl bestemmingsplan Zandvoort-Zuid. Het is aangenomen, maar een nauwkeurige teller had kunnen constateren dat er twaalf voor zijn en drie tegen, want wij zijn thans met ons vijftienen. Dank voor uw meedenken, hierbij rechtgezet. Partij uh, VVD. Wie van de VVD? Meneer Hendricks. Ja, dank u voorzitter. En ik had eigenlijk eerst ook nog een interruptie bij uh, de heer Paap. Ja. Want we hadden het erover van, ja, is allemaal geldverspilling dit hele, uh, hele plan. En stop dat geld nou maar in, uh, ja, het even samen uh, zorg. Heeft u ook de mededeling van de wethouder uh, financiën gezien over hoeveel er de vorig jaar op de plank is blijven liggen, juist in die zorg? Ja. Meneer Paap. Ja, in de thuishulp heer Hendricks, de antwoord is ja. Nou, als hij die mededeling inderdaad heeft gezien... ...heeft ook gezien dat daar uh, volgens mij geld over is gebleven... ...en geen geld uh, tekort is uh, gebleken. Um, dus dat, ja, dat even over het betoog van de heer Paap. Ja, voorzitter, de VVD is altijd uh, groot voorstander geweest... ...van uh, regionale samenwerking op het gebied van bereikbaarheid. Uh, die is namelijk absoluut noodzakelijk... ...omdat als je naar Zandvoort toe rijdt... ...dan sta je niet in de file in Zandvoort... ...maar in een van onze buurgemeenten. Dus juist op het gebied van die bereikbaarheid is samenwerking nodig. Maar er moet wel sprake zijn van samenwerking. En als je dan ziet dat... En ik heb uh, vorige keer in de commissie een aantal uh, voorbeelden genoemd... maar laten we die verbinding uh, zeeweg-randweg er even uh, uitlichten. Als je daar ziet dat uh, meerdere trajecten geen steun hebben... in de raden van uh, Bloemendaal en Haarlem... dat daar uh, keiharde blokkades liggen... dan vraag ik me af in hoeverre er van die regionale samenwerking uh, sprake is. Ik heb daar ook uh, vorig jaar bij de... Uh, vaststelling van het jaarplan toen uh, de wethouder omgevraagd. De wethouder zei toen toe, daar gaan we het over hebben. Uh, de wethouder koppelde toen terug, we hebben het over gehad... ...en de plannen blijven gewoon staan. Die toezegging blijkt nou, uh, van de wethouder blijkt toen niet helemaal uh, te hebben geklopt. Uh, want ik zie nou ook in de begroting bijvoorbeeld een PM-post staan. Er staat geen geld voor opgenomen voor een tracé-studie... ...naar uh, de verbinding randweg En dat is een heel concreet voorbeeld dat we voor mij van die samenwerking dat dat niet echt van de grond komt. Juist op van die projecten die voor Zandvoort van belang zijn. Ik heb vorige, uh, vorige keer bij de commissie aan de wethouder gevraagd... Uh, hoe dat staat met die blokkade van uh, Haarlem en Bloemendaal. En dat dat voor de VVD ook van belang is uh, voor onze stemming. En de wethouder zei toen, daar kom ik op terug. Nou, ik heb daar schriftelijk niks uh, van gezien. Dus ik hoop dat de wethouder straks uh, terugkoppelt en terug kan koppelen... dat, heemste, dat uh, Bloemendaal en uh, Haarlem. ...hun standpunt is eh, ten opzichte van dit gebeuren. Dank u wel, meneer Berendsen. Mevrouw van der Pas. Dank u. Nou, We hebben onze uitgebreide zienswijze eh, vorige keer al laten weten tijdens de commissievergadering... ...maar toch nog even kort. Wij zijn ook erg kritisch over de voortgang. Eh, als er geen betere verbindingen komen als onderdeel van de ring... ...dan eh, ligt belemmering van de economische ontwikkeling van Zandvoort eh, echt wel op de loer desalniettemin zijn we toch blij dat de stuurgroep inziet dat er meer tempo nu moet komen. En daarom stemmen we ook in met het voorstel dat er een programmamanager en een professionele lobbyist worden aangesteld. En zoals we vorige keer ook aangeven, denken we dat de reden dat het ook niet allemaal heel snel gaat ook komt doordat er geen politieke overeenstemming is. Bijvoorbeeld op het onderwerp van de tunnel... Um, uh, ja, komen partijen gewoon niet bij elkaar? En ik denk dat we toch kunnen proberen daar ook misschien uh, wat aan te doen. Om te vragen aan collega-politici om, om, om lef te tonen en um, om er samen uit te komen. Mevrouw van der Plasje. Er, is immers, ja, mag ik zin er is immers al aangetoond uh, dat de tunnel een positief effect heeft uh, op zowel leefbaarheid en uh, bereikbaarheid. Meneer Berensen. Ja, ik vraag me af, mevrouw Van der Plas. Want enerzijds zegt u van eh, wij denken dat de lobbyisten en de projectleider een toegevoegde waarde kunnen hebben. Hè, zo lees ik dat. Aan de andere kant zegt u, of constateert u dat eigenlijk de politieke wilde niet is. En eh, dat is voor mij even het spanningsveld. Want volgens mij is namelijk die politieke wil. Uh, om samen te werken en samen in een constructief overleg tot oplossingen te komen. Volgens mij is die er niet. En dan kun je er honderdduizend lobbyisten aanzetten en vijfhonderdduizend projectleiders. Maar als die politieke wil er niet is, dan kom je gewoon geen steek verder. En nee. ik denk dat dat gewoon... Uh, dat, is, dat is even de hamvraag. Hoe krijgen we die politieke wil er... Ik weet niet of ik het helemaal met u eens ben. Um, volgens mij kunnen deze, bijvoorbeeld zo'n lobbyist kan ook kijken waar die geld kan loskrijgen vanuit uh, de landelijke overheid, provincie, misschien vanuit Europa. Um, en als er meer geld beschikbaar is, kijken politieke partijen er soms ook wat rooskleuriger tegenaan en zien ze het opeens wel zitten. Ik bedoel, dingen kunnen veranderen. Dan moet je toch een duidelijk plan hebben. En die, die, die, dat duidelijke plan moet er zijn. Dat moet gedragen worden door de politiek. Ja, dan moet iemand, eh, een van de wethouders die een project draagt, die moet daarmee de barricade op. En die moet gewoon eh, steun gaan zoeken bij een projectleider en bij een lobbyist. En ik zie niemand op de barricade op dit moment. Maar volgens mij gaan juist die programmamanager en die lobbyist wel meer aan dat plan werken. die gaan daar meer uitvoering aan geven. Dus dat zie ik echt als iets heel positiefs. Meneer Metters. Ja, dank u wel, voorzitter. De commissievergadering van 4 april is het antwoord van de wethouder geweest om positief te blijven. En dat heeft hij gezegd nadat de Raad in zijn algemeenheid kritisch is over de resultaten die gehaald zijn. Maar hij ziet perspectief, dat heeft hij aangegeven. Dat is voor het CDA belangrijk. Wat nog belangrijker voor het CDA is dat in het raadsbesluit... Uh, ...vermeld staat om uh, de zienswijze mee te delen aan de stuurgroep. En het is net de zienswijze waar de heer uh, Hendricks het over had. Uh, dus de verbinding zeeweg-randweg handhaven in het programma voor 2018. Dat is voor het CDA erg belangrijk. Dat is een locatie waarvan waar wij dan denken... Uh, ...dat daar eerder haalbaarheid in zit uh, qua financiën en mogelijkheden... ...dan de, de tunnel, Maria Tunnel, Kennemer Tunnel. Maar ik wil het niet overdoen, de commissievergadering is uitgebreid in de orde geweest. Wij zijn denken uh, dat daar eerder haalbaarheid in zit uh, qua financiën en mogelijkheden... ...dan de, de tunnel, Maria Tunnel, Kennemer Tunnel. Maar ik wil het niet overdoen, de commissievergadering is uitgebreid in de orde geweest. Wij steunen uh, het uh, raadsbesluit en het raadsvoorstel. Uh, wij zullen wel in de gaten houden uh, wat die stuurgroep nu gaat doen met die uh, verbinding Zeeweg randweg Want dat moet echt van de grond komen... voor een volgende beoordeling... Uh, van deze uh, regionale mobiliteitssamenwerking. Dat is essentieel voor ons. Dat is dank onze u bijdrage. Wel, meneer Metters, meneer Hendricks. Ja, dank u, voorzitter. Uh, de heer en ik zijn het eens... als het gaat over het handhaven van het bedrag... voor die tracé-studie. Maar je kunt nog honderd studies doen. Maar als de raden van Bloemendaal en Haarlem zeggen... Uh, wij willen die verbinding niet... of niet op de, op de manier waarop die nu... Uh, uh, lijkt te kunnen, dan haalt dat het hele plan uh, onderuit. En zelfs als er straks weer geld beschikbaar komt voor zo'n onderzoek... dan is alsnog de haalbaarheid uh, wat uh, uh, onduidelijk. En dan is mijn vraag, moeten we niet eerder daar een harde toezegging op hebben... van Bloemedaan Haarlem? Uh, heden. Uh, ik vind het ook uh, te vroeg uh, om dat uh, te doen in, uh, in, in Zandvoort. En wij wachten dus af wat er nu concreet dit jaar gebeurt met dat uh, tracé. En dat is voor ons heel bepalend. Mevrouw Rietkerk. Ja, dank u voorzitter. Uh, we zijn vrij kritisch en dat hebben we in de commissievergadering ook gezegd... Um, Uiteraard is het heel belangrijk dat besturen samenwerken, dat de gemeenten samenwerken, dat de wethouders samenwerken. En eh, ik hoop dat de lobbyist daar zijn werk in doet en bij elke gemeente langsgaat en werkelijk eens een keer eh, de mensen bij elkaar brengt om te laten zien dat het iets gezamenlijks is voor de hele regio. Voor nu zie ik weinig effect voor zand... Ja, ik moet het toch vertellen, toen ik hier net wethouder was weer... en ik in die overleg terecht kwam, dat ik ook een beetje geschrokken ben. Maar dat heb ik in de commissievergadering ook al gezegd... dat er eigenlijk weinig gebeurd is. En uh, daartoe heb ik ook uh, de voorzitter van het Mobiliteitsfonds apart gesproken... naast de overleggen, dat uh, al 10, 11, 12 jaar... allerlei uh, plannen, regels, ambities, uh, sporen en kaartbelden... Al tien, elf, twaalf jaar wij plannen, regels, ambities, uh, sporen en kaartbeelden die, uh, waar in Zandvoort toch prominent in voortkomt. Als het gaat over de verschillende uh, transportmogelijkheden, fiets, auto, uh, randstad, rail, treffer, tramming, tunnels enzovoort. enzovoort, Dat er dus weinig gebeurd is. En uh, nou, um, duizendmaal excuus. En uh, wij beloven u echt, meneer Demmers... Wij gaan echt nu wat concrete zaken uh, realiseren. Uh, ik heb tegen de voorzitter gezegd van die uh, groep... de wethouder van Haarlem is dat, van GroenLinks. Uh, die zegt, uh, heb ik ook gezegd, dat het toch moeilijk te verkopen is... dat ik heel veel uh, redelijk veel abonnementsgeld betaal. Maar dat ik ook aan de raadsleden en de gemeente Zandvoort... iets moet kunnen laten zien. Dat ter inleiding. Um, de, ik heb te maken als wethouder en vertegenwoordiger van de gemeente Zandvoort... te maken met de structuurvisie Openbare Ruimte, Haarlem. En die anticipeert al op de Omgevingswet. Dus die uh, structuurvisie die is wat ruimer dan dat wij uh, gewend zijn. Um, ik heb te maken met de metropoolregio. Ik heb te maken met het portefeuillehoudersoverleg, wethoudersruimteverordening. Uh, in deze regio, dat zijn Vels, Bloemendaal... Heemsteden, Zandvoort en Haarlem. En dan heb ik te maken met de wet gemeenschappelijke regeling mobiliteitsfonds. En dan heb ik te maken met de, uh, de provincie als het gaat over de ontwikkelingsperspectief binnen Duinland. Nou, dat is een hele verzameling. Uh, ik denk dat het een beetje lastig wordt om iets snel te doen. Dus ik heb contact gezocht met de wethouder van Bloemendaal. En daar hebben we dus uh, twee uh, prioriteiten neergelegd. Uh, dat is uh, de fietsverbindingen die ons dwars zitten, die we niet van de grond krijgen. Omdat er ontbrekende schakels zijn vanuit de natuurbeschermingswet. En wat we daarna zouden kunnen doen, daar ben ik mee bezig. En daartoe is ook een gesprek met de gedeputeerde geweest... dat het eigenlijk uh, te gek voor is dat uh, die fietspaden... de ontbrekende schakels niet uh, uh, gerealiseerd kunnen worden omdat we gegijzeld worden, zoals gemeente, als de provincie door een zandhagen is. Dat vond ik, uh, vond ik een brug te ver. Dus we zijn aan het zoeken of we daar uh, andere mogelijkheden voor hebben, die er, naar mijn ogen, zijn om dat uh, voor elkaar te krijgen. Maar daar is nog een juridisch onderzoek voor nodig. Uh, Zeeweg-randweg. De Zeeweg-randweg is een belangrijke. Uh, dus daar hebben we uh, toen een laatste uh, overleg in het Mobiliteitsfonds en met uh, Structuurvisie openbare ruimte. Een aparte workshop belegd, waar ik ook zal pleiten om uh, geld te voorlezen. Om dat uh, voor te bereiden, hoe dat zou moeten en kunnen. Uh, analoog aan een onderzoek uh, wat gemaakt wordt om een ontbrekende schakel in de fietsverbinding Zandvoort-Haarlem uh, uh, tot stand te brengen. Uh, ja, dan uh, hebben we de prioriteiten gesteld. Ja, dus je kan wel zeggen, we doen dit en we doen dat. En het blijft allemaal in algemene termen en ambities hangen. Maar je moet zeggen, wat wil het eerst? Het eerst willen we een tunnel. Ten tweede willen we fietspaden. Ten derde willen we die uh, vertramming van het geheel. En ten derde was het de zeeweg. Nou is de tunnel, die staat echt op nummer één. En de fietspaden, de vertramming en de zeewegrandweg, die zijn uh, gelijk aan elkaar. Maar daar gaan we ons op concentreren. En uh, ik voorzie, ik denk, ik hoop. dat het fietspaden gebeuren. Want die elektrische fiets die gaat natuurlijk verdriedubbel in de komende drie, vier, vijf jaar. Dat dat fietspaden gebeuren. Dat dat laag fruit is. Dat ik daar gewoon het eerste iets kan uh, tot stand brengen. En het tweede waar ik me op uh, wil richten binnen het Mobiliteitsfonds. en al die andere uh, overleggroepjes. Uh, Concentreren op uh, zeeweg, uh, randweg. En daar is binnen nu en twee weken. is er een, uh, een workshop. En dan gaan we dan met de verantwoordelijk wethouders. en uh, hulpverleners. Uh, ambtelijke hulpverleners bedoel ik. Uh, gaan we daarover praten. Um, ik zou. Uh, voor willen stellen om de projectleider. van het gele gebeuren. dat is dus. Uh, die uh, via zijn functie als projectleider in de structuurvisie Openbare Ruimte Haarlem, die ons erg gaat raken, hier een presentatie te houden over hoe het geheel gaat lopen. Dus die man heeft aangeboden, ik wil graag aan de raad gaan uitleggen waar we die belangrijke stappen gaan zetten. En wat daarvoor nodig is. Dus ik nodig de raad of de griffier uit om die uitnodiging van die project.